Drie uur in Montserrat met het Journal. Het Witte Huis twijfelt of de foto's van het lijk van Bin Laden moeten worden gepubliceerd. Belangrijke Amerikaanse politici hebben geëist dat de foto's moeten worden vrijgegeven. Ze vinden het belangrijk dat iedereen het bewijs kan zien dat Bin Laden echt dood is. De komende dag zal de Amerikaanse regering een besluit nemen over de publicatie van de foto's. Inmiddels is bekend geworden dat de codenaam van de operatie tegen Bin Laden Geronimo was. President Obama, de legerleiding en de chefs van de inlichtingendiensten konden de operatie live volgen via satellieten. Eerst hoorden ze het codewoord Geronimo en toen wisten ze dat Bin Laden was gevonden. Even later hoorden ze Geronimo Ekia, Enemy Killed in Action, en toen wisten ze dat Bin Laden was gedood.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 Zwitserse banken hebben tegoeden van ruim een half miljard euro bevroren omdat ze in verband worden gebracht met Noord-Afrikaanse dictators. De Libische leider Gaddafi en zijn gevolg hebben 280 miljoen euro aan tegoeden in Zwitserland. De voormalige Egyptische president Mubarak komt op 319 miljoen euro. En van de vroegere Tunesische leider Ben Ali is 46 miljoen euro bevroren. De Italiaanse politie heeft in de buurt van Napels een van de meest gezochte maffiabazen aangehouden. De 53-jarige Mario Cattarino werd opgepakt in een huis in een plaatsje dat geldt als het centrum van zijn maffiaklem. Cattarino was al sinds 2005 op de vlucht. Hij was bij verstek veroordeeld tot levenslang wegens moord, drugshandel, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Catarino gaf leiding aan een uitstekend georganiseerde groep criminelen die in bijna alle maatschappelijke sectoren actief zijn. Bij de duinbrand in Schorrol heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Wel gaan 160 brandweermannen nog de hele nacht... en morgen overdag door met nablussen. Een deel van de militairen gaat de grond omploegen... om de ergste hitte eruit te halen. En dan het weer. Heldere nacht, minimaal 5 graden aan zee tot iets boven 0 in het oosten. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met het Anker. Ja, dames en heren. Mooi dat u nog steeds luistert naar de, de Nacht op 1. En we hebben een mooie nacht, want we hebben het over het helpen van elkaar. En uh, er komen mooie verhalen binnen. Ik had net nog even een lijn die heeft jarenlang op een buurtbus gereden. Is vrijwilliger geweest bij vluchtelingenwerk. Maar hij wilde zelf even niet aan de telefoon komen. Maar, uh, uh, of sorry, hij wilde wel aan de telefoon komen, maar niet in de radio-uitzending. Uh, maar wij gaan vannacht dus doorpraten over uh, hoe het is om elkaar te helpen. Of hoe het is om hulp nodig te hebben. En hoe, nou ja, hoe mooi het kan zijn als iets verandert. Bij elkaar komen. Ik heb uh, op de telefoon uh, heb ik even zien, wie was het ook weer? Adriaan. Uit... Adriaan goedenavond. Ja, goeiedag Adriaan, waar kom je ook alweer vandaan? Uit Rotterdam. Rotterdam, zie je. Ik durfde het niet meer te gokken, maar dat was dus wel zo. Ja. Adriaan, wat doe jij uh, voor, uh, voor dingen? Nou, luister, ik ben uh, 15 jaar geleden ben ik begonnen met uh, uh, senioren te helpen met het computergebruik. Ja, 15 jaar geleden? 15 jaar geleden. Zo. Ja. En dan kwam ik. Uh, kwam ik in een. Uh, in een. Uh, te huis. en dan zei ik. Mag ik u helpen met. computergebruik? Ja. Nou, ik stond al buiten. en mijn schoenen stonden nog in de hal. <laughs> Ze wilden je niet hebben. En eruit gegooid. Zo. Wat moeten wij daarmee? Ja. En. Uh, nou ja, inmiddels is het zover. dat. Uh, uh, alle allerlei senioreninstellingen... staan we mij in de rij... van mag, mag ik bij u een cursusje volgen? Hoe moet ik nou met de computer omgaan? Ja. En ik moet u eerlijk zeggen... dat is het mooiste wat je kan overkomen. Dat ze je hulp zo hard nodig hebben. Nou, die mensen zijn allemaal... ze beginnen allemaal met... Uh, uh, hoe moet ik... Uh, uh, hoe werkt de computer? Dan gaan we heel snel over naar hoe komen we in godsnaam, kunnen we een e-mailtje versturen? Yeah. En alle senioren zijn nog erg bang voor internetbankieren. Yeah. Maar je kan er bijna niet omheen. Internetbankieren wordt, ja ik zou bijna zeggen, wordt straks een verplichting. Wij hebben net in de afgelopen weken, hebben wij. We werd 80 mensen een certificaat gegeven. We stonden vandaag in de krant: Jeetje, jeetje, jeetje, dat het toch zo simpel is om het te doen. Ja. En waarom wilden ze het 15 jaar geleden niet hebben? Ja, 15 jaar geleden wisten we niet eens, uh, ik zou bijna zeggen, wisten we niet eens hoe de tv aan en uit ging. <laughs> Is het ook omdat, uh, omdat het zoveel makkelijker is... om contact te hebben met andere mensen via internet nu? Nou, mij, mij is wel eens verweten... jij brengt mensen in een isolement. Ik zeg, nee, ik haal ze die juist uit. Ja, ja. Want heel veel oudere mensen... raken hun contacten kwijt. Ja. Uh, ze raken hun partner kwijt. Ze raken hun familie en vrienden kwijt. En dan zitten ze in een ja, ik zou bijna zeggen in een huis opgesloten... en dan zitten ze er alleen. Kijk naar een tv-programma... en het tv-programma sluit af met... kijk op www.ikweethet.nl. En als je het dan echt niet weet... dan denk je dat je gek geworden bent. En dat is het hele punt. We kunnen internet en computers niet meer... Laat ik het anders zeggen. Nou, wacht even. Want volgens mij... Ik merk dat je enorm gepassioneerd bent over, over internet en, uh, en computers. Maar ja, wat, ik, wat ik zo bijzonder vind... is dat je dus vijftien jaar geleden te horen kreeg... van nou, uh, sorry hoor, maar daar hebben we niks aan. Dan gaan ze alleen maar spelletjes spelen. Um, en nu uh, uh, uh, willen ze je graag hebben. Maar waarom ben jij na 15 jaar... of 15 jaar geleden... waarom ben jij toch niet wat anders gaan doen? Waarom wilde je dit zo graag voor elkaar krijgen? Ik kan je vertellen. Ik heb... Uh... Ik heb 30 jaar lang gewerkt voor Amerikaanse bedrijven. Yeah. En ik, het enige doelstelling die ik had was de aandeelhouders rijker maken. Yeah. En dat is een hele leuke ervaring als je 30, 40 jaar bent. Maar toen ik 50 werd, ik ben inmiddels 62, dacht ik, ja jongens, hij is veel meer dan dat. Yeah. En als ik nou mensen hoor zeggen. Oudere mensen horen zeggen: Ik raak de aansluiting kwijt. Want als ik naar een tv-programma kijk en dat tv-programma gaf vroege informatie en zegt nu: Kijk op www.ikweethetniet.nl... nou dan word je gek als je het echt niet weet. Nee. En dat heb ik dus meegemaakt. En daar ben ik dus iets aan gaan doen. Dus je wilde gewoon heel graag... Maar het, het, je vond het ook niet bevredigend om alleen maar voor het bedrijf eh, te werken? zou ik je wat vertellen? Aan dat hele, die hele activiteit waar ik nu mee bezig ben. Ja. Ik zou bijna zeggen, ik verdiende geen piek aan. Nee. En vroeger werden we rijk omdat we die Amerikanen rijk maakten. Ja. Nou, We verdienden er geen gulden meer aan. Maar als ik zie dat mijn dat mijn grootmoeder uh, pijn de buik heeft... omdat haar, haar kleindochter in Brazilië woont. En ze stuurde een brief. En die is dertien weken rondweg. Ja. En nu heeft ze in drie minuten tijd internetcontact. Dan denk ik, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja, dus je vindt dat veel, veel bevredigender dan gewoon oh, voor de baas ja, werken? bevredigend. Ik weet niet of dat het goede woord is, voor Bevredigend. Nee. Uh, toen we de eerste auto in Nederland kregen, kregen, liep er een man met een rode vlag voor. Yeah. Nou, als we dat vandaag nog zouden, hebben, hadden we geen werklozen meer. Nee. Maar dat is niet meer van deze dag. En eigenlijk moet je dus de techniek niet tegen willen werken. Je moet gewoon lekker meedoen. En, en, en proberen dat je daar gebruik van kan maken. En je wil niet weten hoeveel mensen die... Laat ik het anders zeggen. Heel veel mensen die wat ouder worden... Yeah. verliezen hun partner. Yeah. Die mensen worden super eenzaam. Die zijn 40, 50 jaar lang met z'n tweetjes geweest... en zijn ineens alleen. Yeah. En proberen het dan maar weer eens op te pakken. Nou, en ik zeg... internet... jongens, het is een zegen. Pak het op. Maak weer contacten leg weer contacten met je buren, desnoods maar via een e-mailtje. Maar, maar Adriaan, ik, want dat is natuurlijk wel bijzonder. Hè? Ik heb vorige uur iemand gesproken en die, die vindt het echt lastig... om uh, de eerste stap de deur uit te gaan zetten en met mensen in contact te komen. Ja. En jij zegt, Jos, stuur even een mailtje. Dus ik zeg ook tegen hem, Jos, stuur even een mailtje. Hij ik zegt, laatst, ik kan helemaal niet mailen, zei ik dat die. Ik had laatst, want ik heb... Ik, ik nee, heb maar ik, ik, was, ik, was nog, ik was een hele lange vraag aan het stellen. Ik ben zo benieuwd van, uh, wat dat voor jou is. Is dat voor jou ook een manier om met mensen in contact te zijn? Nee, luister, ik, ik, heb geen, ik ben niet contact gestoord. Dus ik, ik nee, maak maar je, hebt er, je hebt er misschien wel, je hebt er alleen, wel plezier ik in. Maak, ik maak contacten met mensen waarvan ik denk... die zelf een moeite hebben met contact te maken. Ja. Nee, maar en, ik, ik bedoel ook van... buiten het feit dat je dat internet gewoon super mooi vindt... en terecht, dat want het is... is buiten het feit dat je dat internet gewoon mooi vindt... en mooi vindt om met computers te werken... zit er ook nog iets anders in wat je zo, zo leuk vindt? Daar ben ik naar op zoek. Hè. Wat, vind je dat contact met die mensen zo leuk om te doen? Of waarom doe je het? Oh. ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik had ook heel lang nodig ik, om ik hem zou te stellen. Je, of... Ik zal nou, je een voorbeeld geven. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd... ik ben, ik ben rechtschrijvend. Als ik morgen door welke ziekte dan ook mijn rechterhand zou verliezen... Ja. dan zou ik met mijn linkerhand leren schrijven. Ja. Dat kan. Ja. Als je niet meer kan communiceren, ben je dood. Ja. En heel veel mensen communiceren niet meer. Ik heb laatst met iemand voor een radioprogramma programma van mij gesproken... met iemand die zei... Ja, oude mensen verliezen hun partner... En kunnen niet meer communiceren. Ja. Die zeggen altijd... laat iemand maar naar mij toe komen. Ja. Communiceren is... met elkaar praten. Want ik denk dat... het belangrijkste in ons leven is... dat we communiceren. En daar wil jij dat graag... Of het over, over moeilijke dingen gaat... of over, over minder moeilijke dingen gaat... communiceren is het belangrijkste... in je leven... Nou, als je nou leert, als je alleen thuis bent en je hebt een computer, je kan er een beetje mee overweg, communiceer dan. Ja. En daar wil jij graag mensen mee helpen. Daar wil ik, daar wil ik mijn, mijn hele leven, mijn, de rest van mijn leven voor inzetten. Wat mooi. Nou, mooi verhaal, Adriaan. Dank je wel ervoor. Graag gedaan, jongen. Hé, hey, goeienacht. Ik De groeten. Uh, wij hebben uh, vannacht dus een mooie uitzending met mensen die uh, zich bezighouden met vrijwilligerswerk. Of die, uh, die even een zetje uh, nodig hebben. En die, uh, die zelf zo graag wat je hulp in hun leeftijd willen hebben. Of misschien heb je wel een heel erg mooi verhaal dat je ooit... Hard hulp nodig had, dat iemand voor je klaar stond en dat er iets bijzonders uit is voortgekomen. Nou, ik ben wel benieuwd naar zo'n soort verhaal. Uh, belt u dan naar 0801121 0801121 en u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. En ik probeer op dit moment ook nog als een dolle weer in te loggen bij Twitter. Maar dat gaat even wat lastig. Maar dat kan ook. Aapstaatje de nacht op één. Het gaat ongetwijfeld een keertje lukken weer. Uh, dus uh, Aapstaatje de nacht op één voor Twitter. Mailen nacht@eo.nl en lekker meepraten in de uitzending naar 0800-1121. Say. see In Estes was dat met uh, heaven help me. Ik heb net nog even lang aan de telefoon gezeten met uh, degene die ik uh, al eerder even memoreerde aan de, uh, uh, in de uitzending. Die man die op de buurtbus heeft gezeten, zijn vrouw is onlangs overleden. Dus hij uh, wil liever niet aan de telefoon komen. Even terug morgenochtend naar Portugal, waar ook al een uh, overlijdensgeval is. Nou, een ontzettend verdrietig verhaal. Um, ik kon daardoor even wat minder makkelijk andere mensen aan de telefoon halen. Dus raad, laat u zich niet ontmoedigen als u in gesprek was. Maar ik uh, ik kon het ook niet zomaar even neerleggen. Ik zie ook alweer een bellen binnenkomen. Wij gaan wat mij betreft even door naar de volgende plaat. En wilt u meepraten over hulp en helpen? Doet u dat dan naar 0800 1121 0800 1121 Day. The doctor said something's wrong with That's seriously Ooh, so baby. baby to grow <laughs> Ricky Martin was dat met uh, Joss Stone, geloof ik. En uh, the best thing about me is you. Um, ik krijg dan van die leuke hulpvaardige telefoontjes zo midden in de nacht. Marianne, die belt me wel eens vaker. Die zegt, joh, ja, zou ik misschien nog wel een vrijwilliger kunnen gebruiken... die even wil helpen met uh, de telefoon aannemen? En uh, ja, daar voel ik nu al wat voor. Zeker nu ik ook merk dat uh, het telefoonsnoer en mijn koptelefoonsnoer... totaal in elkaar gedraaid zijn. Um, het is misschien een ervaring die mijn volgende belder ook wel kent. Dat is namelijk Willem uit Den Haag. Goeienacht, Willem. Uh, jij maakt radio, heb ja. ik begrepen. En, uh, wij hebben dus een, uh, een groot bejaardenhuis, waar dus uh, zo ongeveer 250 mensen zitten. Ja. En uh, daar, daar hebben we een vaste studio. Ja. En wij doen daar dus, uh, voor de oudere mensen in ieder geval, uh, een leuk radioprogramma. Uh, en hebben die mensen daar behoefte aan? Vind je ja, het zeker. ja, ja. En kan je en, dat alleen... in? Angela Goothuizen, toen met oh. haar programma, ja ik weet niet precies meer hoe dat heet. De uitdaging. ook zo of nu, zeker wel twintig jaar geleden. 19, denk ik zo. Ja, en ik, ik, daar ik, heb ik, ze dus, ja. uh, het gaat die studio helemaal opgebouwd daarin. Zo, wat leuk. Was dat, dat was het programma de uitdaging dacht ik, of niet? Ik dat keek was de... het programma uitdaging. Ja, ja ik keek er als van, kind ja, naar. Ja. Ik vond het zo gaaf. Ja, dat was een heel leuk programma. En, uh, nou, ik werk daar nu al zo 13 jaar. Ja. En, uh, wij Op doen vrijwillige dus basis. Daar, uh, echt, uh, nou ja, muziek uit de jaren. Uh, zeg maar van 30, uh, jaren 30. Tot, uh, tot nu toe. Hè. Alle soorten muziek. Het ja. meeste al, dus allemaal houdende muziek. Hé, hey, en wat is nou echt een plaat die je uh, elke dag zou kunnen opzetten daar? Nou ja. Uh, ze willen graag dus Jan Smit hebben. En ze willen graag. Uh, uh, vader Abraham en ja, allemaal van die liedjes. Ja, die ze gewoon lekker mee kunnen zingen. Juist, die lekker mee kunnen zingen. Maar he, dat ja. klinkt nog niet als de jaren 20 en 30. Ook die draaien we nog wel. Van Lou Wendy en uh, we hebben een hele grote collectie. En een, uh, een grote, ja, een behoorlijke fonotheek. Uh, ja. En dus, ja, daar hebben we dus wel, zoals nu dadelijk met de bevrijdingfeest, hebben we dus een speciaal programma. En dan draaien we dus allemaal uit de oorlog met aan. He, dat doen we dus ook. Ja. Een, uh, hey, eerste en... zondag van de maand doen we dan meestal een, uh, een programma voor uh, een mobiele zetten. Dan gaan we naar beneden in de grote zaal. En dan, ja, dan geven we daar een heel leuk programma. Een beetje een, uh, wordt zeer gewaardeerd. Hey, en uh, kan je dat ook uh, buiten het bejaardenhuis ontvangen? Nee, het is alleen een kabel binnen het huis. Ja. En we hebben dat al probeerd om dat door te verbinden naar andere bejaardenhuizen. Maar dat was eigenlijk toch een beetje te prijzig allemaal. Ja, ja. Dus dan moet Amsterdam Groothuis weer even langskomen. Ja. Met een rolkabel. Ja. Hey, en waarom ben je dat eigenlijk gaan doen? Want je doet het nu al ja. 13 jaar, zei je? Ja, ik heb uh, voor die tijd eerst bij, uh, hier in Den Haag bij de Rano Ziekenonderhoep gezeten. Ja. Daar heb ik dus uh, ja, ook een uh, programma gedraaid. Maar dat is eigenlijk een beetje opgeheven en dat, ja, dat is een beetje verbouwerd. En toen oh, heb ik gehoord dus dat de dat, dat, studio daar een beetje leeg stond. Er werd dus niks gedaan. En toen uh, ja, daar hebben we dus maar, uh, daar die studio weer opgebouwd. ja. Maar... Dus het, uh, ja, wat dat betreft, is een zeer waardering. En we werken met vier man, en is ongeveer. Het, is het voor jou een hobby of is het voor jou ook echt heel concreet mensen helpen? Nou, echt voor de mensen helpen natuurlijk. Want dat, dat, dat waarderen ze zo. Je maakt ook wel eens een praatje. En ja, god, net als die meneer daarvoor vertelde over die computer. Nou, dat wat ik, vind ik heel interessant dat die man zoiets doet. Ja. Maar we hebben het daar ook al probeerd met de mensen. Maar er zijn ook een hoop mensen die dus, uh, ja, een beetje algebeet zijn. Die niet kunnen schrijven en zo, hè? Dus ja. dat kan je dan dus ook nog krijgen, hè? Ja. Die dan bang zijn van de computer. Eigenlijk wat die zijn, die man ook. Die zijn een beetje bang voor de computer. Ja. En die kennen dus, ja, die, die durven dat dan niet, hè. Maar die hebben dan wel eens een leuke radio-uitzending waar ze... Uh... Juist. En uh, ik heb dan ook veel verzoekjes die ze komen binnenbrengen en zo. En, uh, ja, ja, goed. Het is gewoon, uh, gewoon leuk om te doen. Laat het zo vertel. Komt er wel eens een keertje iemand aanzetten met een oud plaatje... waarvan je denkt, oi, hoe kan ik dat draaien? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, en dat je moet dat... ik heel veel gaan zoeken. Ik moet dan dan in de, in de, in de fototheek gaan zoeken, laten we zeggen, in zo'n LP's of een klein singeltje ja yeah. Ik vind ze niet altijd, maar als ik het vind, nou dan, ja, dan, dan draai ik ze natuurlijk wel. Maar je hebt er nog wel de apparatuur voor om dat allemaal te draaien? Ja, die apparatuur hebben we allemaal wel Jo. En uh, ja, maar het, het wordt dus nu wel een beetje vernieuwd allemaal, maar ja, het gaat er natuurlijk allemaal een beetje, euh, een beetje achteruit. Ja. Ja. En uh, uh, uh, is het nou iets waarvan je zegt.? Eigenlijk zouden alle jaren het huis zoiets moeten hebben? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Er is veel vraag naar dat de mensen graag uh, uh, muziek willen luisteren, zeg maar. Ja. Vooral zeker voor. Uh, dat je ook mensen die dan zitten. die dan, ja. Dat je zegt, die hebben geen, uh, geen aanspraak meer. Die zitten dan maar daar. Hè, en ja. dan. Uh, Vinden ze het geweldig als je dus daar... Uh, ik doe dan ook... Uh, als ik de uitzending bezig ben, heb ik dus heel veel prijzen. Die geef ik dan meestal of weg. Of ik geef ze dan een heel klein bedrag. En dan kom ik daar weer nieuwe prijzen voor. En dat vinden ze ook heel geweldig. Dus uh, iets heel, heel simpels, laat we zeggen. Een klein flesje wijn. Of, of, of een bonbons of weet ik wat. Dat, dat vinden ze gewoon leuk. Ja, joh. Dus je had er een heel... Uh, een, ja, je had er een heel... Uh nou zeggen? Ik wil ja, niet zeggen een heel circus, ja, maar je hebt er wel heel weer dat je mee, uh, mee in stand. Het leeft wel, volgens mij. Ja, het leeft absoluut. Want uh, ze komen ook wel eens bij je zitten in de studio en dan uh, nou ja, dan duwt ze de microfoon onder de neus en ik zeg nou, vertel je verhaal maar. Ja. En dan krijg je de, de mooiste verhalen door... Dan moet ik ze nog wel eens afkorten. Dan kan ik zelf ook een programma's niet meer doen. <laughs> maar in ieder geval, het is, uh, het is leuk om te doen. En, het, uh, en ik doe het met veel plezier. Ja, heb, je, heb je een bijzonder mooi verhaal een keer meegemaakt? Dat mensen in de studio jou iets vertelden over... dat je, dat je ontroerend vond of waar je, waar, je, nou ja, waar je nog wel eens aan terugdenkt? Uh, ja, god. Uh, ze vertellen meestal allemaal uit de oorlog vandaan. Hè. Dat is het... Uh, die verhalen die ze dan vertellen. Dat ze dan, eh, laat maar zeggen. in de minder dat ze dan eh, moesten eh, eten halen en zo. En dat, ja, al die dingen. en ja, je komt steeds meer, hè. Familie wordt er dan bij betrokken. En, eh, maar ik laat ze dan wel lekker uitpraten, hoor. En dan. ik leem het dan ook wel eens op een band op. en dan laat ik ze nog eens een keer horen. En dan vinden ze het geweldig, vinden ze dat. Ja, joh. Nou, wat mooi. Wat een leuk, leuk, leuk en bijzonder verhaal. Zo uh, radio maken voor bejaarde mensen. Ja, ja het is een heel leuk uh, te doen. En het is, uh, we hebben gelukkig wel uh, niet te veel vrijwilligers. We hebben ook vrijwilligers gehad. Ja, die deed maar even. En dat was een zonde voor de tijd voor de opleiding. En dan gingen ze weer weg. Oh, ja. Dus je, je hebt er wel opleiding voor nodig om ook. een beetje goede vrijwilligers te kijken. Maar je hebt dus ook een beetje opleiding voor nodig. Je... Je kan ja, niet, zo, je kan je niet je zomaar een rapport. bedrijven. Ja, op de op de op de reporter, Je moet jezelf alles doen. Ja. En dat is natuurlijk wel even een klein. Nou ja, toch zeker wel een. Uh, ja, een daar nou, heb je toch wel nodig om hem een beetje door te krijgen allemaal. Ja, nou, ik kan me niets bij voorstellen. Ik zit hier natuurlijk ook achter een microfoon. Ja, je <laughs> zal alles al weten. Dat, dat denk ik wel, ja. Nou, ik ben ook nog maar een, een, een, een jonge presentator. Hé, hey, ik ga je bedanken voor je verhaal, Willem. Ik vind het leuk. Aangedaan. Ja, Aan Radio Uitzending voor bejaarden. Bedankt. En nog een prettige avond. Ja hoor, nacht. Een zo maar. Ja, goedenacht, Dat is het. Dat was het verhaal van uh, Willem en hij maakt radio-uitzendingen in een bejaardentehuis. En dat doet hij ook al 13 jaar en mensen kunnen hun verhaal bij hem kwijt. En hij is op een hele praktische, hele mooie manier uh, tot, uh, nou ja, ik mag wel zeggen tot zegen van zo'n heel bejaardentehuis volgens mij. Uh, heeft hij nou ook zo'n ontzettend leuk of kleurrijk verhaal uh, waarin u een helpende hand heeft toegestoken of toegestoken kreeg? Belt u dan naar 0800-1121, 0800-1121. Dat was uh, Robert Palmer met Can We Still Be Friends. En ik heb aan de telefoon, uh, even zien wie heb ik aan de telefoon. Uh, iemand die werkt bij Hart voor Friesland, maar ik had haar naam nog even niet opgeschreven. Goeienacht. Wat was je naam Goeienacht. ook weer? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Wat was je naam, ja. naam ook weer? Uh, Berber. Berber. Berber, jij werkt bij Hart voor Friesland. Wat is dat voor een club? Uh, dat is een uh, kringloop. Een kringloop? Ja, en, uh, ja, een kringloop, ja. Een kringloop in de zin van oude radio's uh, verwerken tot weet ik het wat... of een kringloopwinkel? Een uh, kringloopwinkel, ja, daar heb je ook radio's en uh, kleren. Eigenlijk alles uh. Ja. En uh, doe jij dat daar uh, op vrijwillige basis? Of... Ja, vrijwillig. Kijk eens aan. En wat, uh, wat maak je daar voor mooie dingen mee? Uh, ja, prettige collega's en uh, mensen blij maken... En vooral dat het kan. Dat het kan? Je vindt het mooi om te doen? Ja, het is zeker mooi om te doen. Wat vind je er zo mooi aan dan? Uh, ja, dat ik al saai klanten blij maak. Samen uh, dus, uh, met collega's kom je in aanmerking. En, uh, je komt allemaal soorten tegen met beperkingen, zonder beperkingen. Dus je le le le leert er wel heel veel van. Je leert er heel veel van? Ja. Wat heb je ervan geleerd dan? ja klantgerichtheid en uh, ja ook je doel en ja, eigenlijk leer je er alles wel. want klantgerichtheid dat klinkt dat, dat moet, ja dat mag natuurlijk allemaal bij vrijwilligerswerk maar het klinkt zo uh, dat klinkt zo moet ik het nou zeggen dat klinkt zoiets van nou ik leer ik leer klantgericht zijn uh, terwijl je denkt je bent ook mensen aan het helpen. ja, ja, ja maar ik bedoel uh, je, je trekt toch klanten naar je toe. en je hebt ja. ook heel veel vaste klanten die er elke week komen. ja en je ziet ook echt dat het eigenlijk uh, heel veel groepen zijn die er komen, dezelfde groepjes. Ja, ja, dus mensen gaan in groepen komen ze naar de kringloopwinkel om uh, spullen te kopen. Ja, je ziet al heel vaak uh, dezelfde mensen terugkomen, mensen met beperkingen, zonder beperkingen. Ja. En dan, uh, ja, die, die blijf je gewoon spreken en dan maak je een soort van band mee. Ja. En dat is het mooie ervan. En uh, wat was voor spullen? Verkoop je allemaal kleding of verkoop je ook meubels? Uh, kleren, apparatuur, uh, zoals wasmachines, uh, drogers en ja beeldjes en kunst uh, een beetje kunst. Ja, Ho en hoe ben je daar terecht gekomen? Uh, via mijn uitkering. Via een uitkering? Dus het, ja. Jij kwam in een uitkeringssituatie, maar je wilde wel wat aan uh, gaan doen. Nou, ik moest dat doen. Je moest wat doen, oké. Okay. Ja, ik, moet, ik ben uh, verplicht om uh, zoveel uren te maken. Ja. Dus, ik, uh, dus dat opzoeken. verklaart ook waarom je zegt, ik leer ook klantgericht zijn. Ja, dat je ja, er misschien ja, ja. iets leert wat je later weer op een andere manier kan gebruiken. Ja, je kan er van alles mee doen. Uh. Ja, joh. Hé, hey, en uh, je, je klinkt nog niet als iemand die al heel erg oud is. Nee, ik ben nog niet zo oud, nee. nee. <laughs> <Maar> <laughs> hoe kom je... Ik ben uh, 25 jaar. En hoe kom je op je 25ste in uitkering terecht? Wat zijn? Hoe kom je op je 25ste in uitkering terecht? Ik heb een opleiding gedaan, maar die moest ik stoppen. Ja. En toen ben ik zelf een beetje niks gaan doen. Toen ik een uitkering heb aangevraagd, en toen, uh, ja, ben ik daar terechtgekomen. En eigenlijk is het ook een soort traject om weer een beetje terug te komen op de arbeidsmarkt. Ja, ja, ja zeker dat wel, ja. Dus op zo'n manier ben jij vrijwilliger, maar heb jij ja. ook gewoon nog weer, uh, is het ook een beetje wederkerig? Je hebt er ook wat aan. Ja. Ja. Nou, mooi joh. Duidelijk. Ja. Goed verhaal. Ja. Dank je wel. Ja, is goed. Oké, okay, nacht oh. hè. Ja, hetzelfde. Um, ik, ik krijg ongetwijfeld straks weer iemand van je telefoon die zegt... oh, gaat het nog wel goed aan de telefoon? Maar ik hoop dat ik, um, dat ik iemand aan de telefoon heb, dat ik Peter aan de telefoon heb. Klopt dat? Ja. Ja. ja, dat klopt. Zo, dat is helemaal goed gegaan, want ik heb in de laatste tonen van de vorige plaat... jou nog even snel opgebeld, omdat je bel te goed uh, bijna op was. Jij werkt ja. op dit moment op het tankstation. Ja, dus jij is een beetje rustig vandaag, dus... Uh... Het is een rustige nacht jij luistert ja, naar de radio. Ja, ik ben uh, rustig, rustig naar jullie programma te luisteren. En nou, ik had eigenlijk wel behoefte om te reageren. Ja, want jij hebt ja. een bijzonder verhaal. Nou, ik, het is, ik, ik, ik uh, ken haar nou sinds 3,5 jaar ken ik een goede vriendin. Ja. En die heb ik zo spontaan, uh, die ontmoet ik eigenlijk heel spontaan op een gegeven moment op een dag. En uh, ja, die, die kwam mij geregeld vooruit dat ze dus uh, zwaar druk verslaafd was. Ja. En ja, daar kun je twee dingen doen. Je kunt voor weglopen maar je kunt ook op een gegeven moment ook zeggen van... Uh, ja, die kan ik misschien wel hulp bieden. Ja, wat, wat, wat, wat was er precies aan verslaafd? Wat zegt u? Wat was er precies aan verslaafd? Ja, eigenlijk alles. Oké. Okay. Ja, het is... Uh, maar weet je ik, ik heb daar wel ontdekt van... ja, iemand heeft gewoon een heel traumatisch uh, verleden. Ja. Ja. En, en dan heb je... ja, dan heb je gewoon dat... Uh, ja, we komen niet zomaar... dat gebeurt niet zomaar, zeg maar, weet je wel... En op een gegeven moment stond het gewoon ook open voor haar verhaal. Ja. En ja, en, ja, en dan, dan, dan, dan gaat het hartje gaat een einde eens open, hè. En dan wordt het, ja, ja goed, het was nog wel verslaafd. dus ik, ik heb ja, eigenlijk helemaal meegemaakt hoe het gaat. Het was helemaal leek in. Ja. En, uh, uh, was, dus ik ben eigenlijk altijd heel, altijd heel erg onbevangen, ben ik daar, uh, daar uh, ingestapt. En ja, ik vond gewoon dat ze, ze hulp nodig had. En ik dacht van, nou, je kunt wel weglopen, maar dat heb ik niet gedaan. En ik ben echt graag blij dat ik dat uh, doorgezet heb. Maar, uh, want hoe... Want nu, uh, ja, nu is ze gewoon al uh, twee jaar clean. Jong, wat een goed verhaal ja, dus zeg. Ik heb ook een hele procedure meegemaakt dat ze dus uh, uh, in de kliniek kwam. Ja. Ogenblik, hoor, even een klant helpen. Ja, wat? dankjewel. Bedankt hoor. Joep. Ja hoor, klopt nou, dat is ook weer even op de radio. Uh, ja, goed, uh, dat is toen... Uh, ja, dus de hele procedure heb ik meegemaakt. En dat was, uh, ja, er ook niet mis. En, dat, uh, en ja, mijn kijk is daar gewoon heel erg op veranderd. En nu, uh, nu is het twee jaar clean en het gaat, gaat met ups en downs. Ze blijven clean, maar het is dus, ja, je hebt natuurlijk uh, minder, je hebt mindere momenten. En ja, wat je eigenlijk gewoon doet, is elke dag elke dag even bellen. Yeah. Even bellen toch hé, hoe is het mee? Nou, weet je het goed? Of, uh, ja, kon, kun je even langskomen en dan, is, dan voelt hij misschien wat minder goed of zo. Nou, dan is het een kwestie van misschien even vijf minuten of tien minuten dat je er even bent. En eventjes moeten intraten en zo. En, uh, ja, en dan, dan kan vaak iemand zo'n zo dag weer, weer verder door. Want even hoor, want uh, het is een heel mooi vraag. Jij bent dus, uh, een, een, een, een ben vriendin tegengekomen en uh, die bleek drugsverslaafd. En hoe... Ho, ho, ho... Hoe gaat het dan dat jij met haar een eerste gesprek hebt... en dat je zegt van nou, meid, we moeten eens even gaan hebben over die verslaving? Of kwam ze zelf aan dat, dat ze... Is nou, ik heb, dat was een van de mooie dingen, dat ze er zelf uitkwam. Oké, okay, ze zij wilde er zelf mee dit, stoppen. Uh, ja, goed en, goed en dan... Uh, uh, ja, en, uh, nou, ook wel aangeven dat ze er vanaf wil. Ja. Nou, maar nou ja, goed, dat, dat, je moet eerst vertrouwen opbouwen met mensen. Snap je wat ik bedoel Ja. Kijk, en er zijn natuurlijk... Uh, uh, ja, ze, ze, ook, ze trof ook nooit, nooit iemand die, die ervoor open stond en uh, die ook haar verhaal wilde horen, zeg maar. Maar was dat hetgene wat jij gedaan hebt? Jij hebt gewoon met haar eens gepraat. En uh, was jij een van de eerste, nou moet ik nou maar zeggen, ja, normale mensen die naar haar wilde luisteren? Is het zoiets? Ja, dat ja, komt ook op neer. Ze werd uitgekotst door de omgeving. Ja, wat, dus, uh, dat, dat, dat weet ik. Uh, laat ik zo zeggen... Um, ze hebben een muurtje om erheen heen gebouwd, in die zin van, um, ja, ze zeggen, altijd recht voor ze raap. Ja, wat ja. nou, eh, dat dat kan ik me een beetje goed relativeren, denk ik. Dat gaat de ene oor in, de andere uit. Ja, ja? en, ja, daar had niet zo'n zo vat op mij. En, nee. dus, dat, toen kwam ze achter dat, dat dat maskertje wat ze heeft, ja, daar begon een beetje te vallen, zeg maar. Ja, ja? en dan, dan worden, nou, die mensen moeten worden, die worden dan weer kwetsbaar. En dan is, dan is het uh, de, de kunst om, uh, als ik kwetser word, ja, dus dat vertrouwen niet beschouwt. Ja. Ja, en dat is zo ontzettend op opletten van wat je zegt, hoe je wat... dingen formuleert misschien of zo, weet je wel. Maar zeg je nou... nou en zo gaat de stap voor stap uh, is dat verder gegaan. Maar... En toen kwam ze uh, weer uh, in aanmerking uh, voor, uh, om naar de kliniek, uh, de kliniek opgenomen te worden. Ja, ja, ja, dus ik heb dat hele proces van de, hoe dat in de kliniek gaat heb ik ook helemaal meegemaakt. Dus ik was op een gegeven moment eerst contactpersoon. En ja, dan, uh, dan zie je dus uh, ja, waar ze allemaal doorheen moeten gewoon. Ja. Nou, dat is, dat is hier mis hoor. Nee. Dat, uh, dat, uh, dat doen ze gelukkig allemaal zelf, maar dat is een verschrikkelijke weg. Primair is een verschrikkelijke weg. Is een verschrikkelijke weg. Ja. En dan zie je gewoon hoe kwetsbaar ze zijn. Dat ze... Uh, want ze, komen, ze worden, en je moet je eigenlijk zo zien, als ze clean worden, worden ze eigenlijk wakker. Zo moet je het zien. Ja? Ja. Dus het besef komt ook. Het besef komt ook van, ja, wat heb ik uh, misschien familie aangedaan, andere mensen aangedaan. Ja, en in zo'n kliniek leer je, ja, dat je toch uh, daarvoor uit moet komen en uh, leren van, uh, ja, dat je toch wel eens in bepaalde situaties komt. Van, hé, hey, die man, die, die komt iemand op straat tegen. Oh, ja, nee, ik vroeg misschien wel iets te of zo. Ja, nou, hè? en dan, dan heb je dus... Dat, uh, ja, hoe ga je nu om? Kom je ervoor uit? Of, of uh, ga je met een boog omheen? Of, uh, ja, uh, ja. je je van maar, of wat ook, maar, maar, maar Peter, als ik het goed begrijp, ben jij begonnen uh, vriend te zijn. Ja. En uh, heb je haar gewoon geaccepteerd. En daarna ben je met haar het hele, het hele proces doorgegaan lopen. Echt als een, nou, je zou bijna kunnen zeggen, zoals een schuld op maatje... het begin van de uitzending dat je, dat je haar een beetje bij de les houdt. Ik hou nu nog steeds nog steeds een beetje bij de NS En uh, ja, ik denk, als, niet, als, als ik het niet doe, ik wil, nee, doet ik wel niemand ook. Ja. En ik vind het zo zonde, want er zit zo'n zo goed karakter zit erachter uh, weet je wel. Ja. En, uh, ja, in, en uh, ja, als je en, ze zijn een heel klimaat verleden achter, ja ik, ik vind het niet gek dat iemand dan zo wordt. begrijp nee. je wat ik bedoel? Ja, ja de kwestie is van, ja, kan ze misschien ooit en weer terug in de maatschappij? Ja, dat is mijn afvra afvragen maar zeg, nu gaat het goed zet hulp. Dus Je uh, hebt bepaalde instanties die helpen haar gewoon. Ook uh, financieel ja. en dat soort dingen allemaal. Dus, uh, het is maar niet Peter, dat ze... weet je waar ik, be, waar ik... De laatste vraag waar ik, waar ik gewoon benieuwd naar ben. Hè? Van wat, want jij doet dat. Um, en ik hoor van een heleboel mensen dat ze het gewoon ook heel gaaf vinden om te helpen. Wat, wat vind jij er mooi aan om, om, om dit met haar mee te beleven? Nou, ik, ik, ik, ik ben blij dat... Wat, ik vind het, het, het mooie is dat je... je ze, als je iemand helpt... En je ziet er gelukkig ook weer ja, zeg, de profijt uit, dat je toch eenmaal zegt, die komt er weer bovenop. Ja, dat doet mijzelf ontzettend goed natuurlijk. Ja. Ja, en ik, ik vind het gewoon prachtig om te zien hoe je iemand weer uh, kan genieten. Het inspireert jou ook. Ja, als, als, als, als hij bijvoorbeeld zegt van, uh, Peter zegt als ik nou om omheen kijk, ik zie nou de bloemen, ik, zie nou, ik ruik nou de bloemen, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik zie de natuur... Ik zie, uh, daar heb ik 15 jaar niet mee gemaakt. 15, 15 jaar, 20 jaar, ik heb ik er nog voor, voor, voor opgesloten. Dus, ja. dus ik geniet me vol teuren. Nou, dat is toch het mooiste compliment wat je kan krijgen, toch? Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Hey Peter, ja. ik wil je bedanken voor je mooie verhaal, joh. Graag gedaan. Echt twee jaar lang uh, alweer clean. en door, uh, door een goede vriend te zijn en uh, te helpen. Bedankt voor je verhaal en ik uh, wens je nog een goede nacht op je tanks. Waar zit je trouwens? Aan uh, welke snelweg zit je? Of Zit je niet aan een snelweg? Ja, als je het nou bestelt, dan komt er weer een klant aan. Dus. Oké, okay, nou, gaan we lekker snel afrekenen en maak maar een praatje. Hé, hey, de hoor. groeten. Hoi. Jo, dank je. Hoi. Nou, we hebben dus weer een mooi verhaal aan onze lijst toegevoegd... van iemand die heeft, uh, heeft een vriendin geholpen om van een drugsverslaving af te komen. En die zat behoorlijk diep in de put als ik het zo uh, hoorde. We hebben het vannacht over bijzondere hulpverhalen. En heeft u ook een bijzonder mooi hulpverhaal waarin u hebt geholpen of bent geholpen... belt u dan naar 0800-1121, 0800-1121. The two best prayers I know are the one is always apropos Like my oldest friends, they know just what to say Some days my cup of blessing fills other days i trip and when it spills i'm not guessing either way I know just what to pray Help me help me Thank you thank you Whether I live, I find the two prayers intertwined like my fingers do and I bow my head to pray. Oh, blessings can be so confusing, winning when, when I think I'm losing. And the wounds of yesterday might be my saving grace today. There are Before I thought to bid them come Jason Gray met Help Me, Thank You. En wat heeft Herbert Cordé die platen toch alweer mooi bij het thema uitgezocht? Heel veel hulp, alsof je het van tevoren wist. Ik heb aan de telefoon uh, de man van de buurtbus. Die ik al een paar keer eerder aan de lijn heb gehad vannacht. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Hallo. Hi. Het, het, oh, was, het, ik, was, het, ik, het was Bram, hè? Nee, weet je, ik zit even met mijn geluid van de telefoon. Dus ik moet dat even goed. Mijn naam is Frans. Frans, dat is ook goed. Uh, dat, is ja. <laughs> dat is beter, want dat ja. is je echte naam. Ik kan je in ieder geval goed verstaan. Ja, oké, okay, ik moet hem even goed vasthouden, want ik lig, ik lig op mijn kussen. En hey, op je kussen. Uh, over de buurtbus. Ja, je hebt, hebt jarenlang op de buurtbus gereden, vertelde je. Ja, rijd ik nog op. Straks zou ik eigenlijk... Uh, ik, mijn vaste prik is altijd, dinsdagsmorgens, uh, de eerste twee keer heen en terug van Kruijlenrood naar Ja. En, uh, nou, daar heb ik de laatste paar weken. Uh, Wegens omstandigheden uh, kon dat niet. Want, vrouw nee. die heeft zijn ziekbed gehad en die is overleden. En dan, uh, je kan nou eenmaal geen, geen twee dingen tegelijk doen. Maar nee, is ik wil niet. gewoon een, een, een heel uh, leuk verhaal. wat ik heb meegemaakt op de buurtbus. En dat is gewoon het mooie erop van om vrijwilliger op de buurtbus te zijn. Ja. Dat is zoveel mensen ontmoeten. En vanuit die ontmoetingen van mensen... in de buurtbus en dan vooral richting Schagen zijn er hier in de omgeving nogal wat... Uh, asielzoekers. En yeah. Die moeten daar voor de yeah. inburgering. Die kom je tegen. Ik kan... met talen redelijk, omdat ik... een aantal jaren Fabrice heb gestudeerd. Dus zo gaat dat. Uh, Liever de Lee... Uh, kom je daar vanzelf in, in contact... met mensen. Yeah. En van daaruit... heb ik me ook vrij, als vrijwilliger aangemeld... en ben ik, doe ik nog steeds... Bij je vluchtelingenwerk en dat is een heel, heel, heel erg tanda werk. Ja. Je wordt niet rijk in je kontzak, maar onder je linkerdeuk komt een derde. Ja, dat is hard, zeg ik erachter. Sorry, wat zei je nou? Ik verhaal wat... kwijt van, van die buurtbus, wat zo, wat zo leuk was. Ja, maar nou, Frans, Frans, wacht even. Ja. Want je zei net iets heel moois en dat, dat konden weet. we niet goed. Je zei net iets heel moois, maar we ik konden. Ik hoorde het, niet... het heel slecht. Ik zei dat je net iets heel moois zei voordat je weer naar de buurtbus ging en ik kon het niet goed verstaan. Je zei, je wordt er niet rijk van, maar... Uh, rijk van worden, van, van het ja, je, je, je, ja, Van, van vrijwilligerswerk, <laughs> überhaupt voor je rijk. Ja. Maar, maar dan, dan niet in je linkerkondzak, want daar zit je portemonnee. Ja. Maar onder je linker tepel, want daar zit je hart. Kijk, dat was dat de bedoeling. zin. Dat vond ik mooi, maar ik kon het niet goed verstaan. Dus ik okay, ben blij dat je het maar, nog even verteld hebt. Ja. Dan is het nu rechtgezet. Ja, hey, maar een mooi verhaal op de buurtbus. Ja. Eh, dat is oh, een, zeker al een uh, al, misschien anderhalf jaar terug in Wieringenwaard staat een, uh, een oud vrouwtje die me tegen wil houden, uh, want je moet eigenlijk bij de halte staan, maar de buurtbuschauffeur die neemt dat niet zo zo Dus dat vrouwtje dat, uh, dat stapt in en dat vertelt, ja mijn fiets is kapot en die heeft een lekker band. En die is bij de fietsenmaker en dat is daar vijf, zeshonderd meter verderop. Mag ik ook met u mee? Ik zeg, nou, voor dat kleine stukje, dat kan altijd. En wat kost dat dan? Ik zeg, nou, voor dat kleine stukje, weet u wat, dan wit u maar een wezen groetje voor me. Ze zegt, nou, maar dat, dat, dat, dat kan ik niet, want ik ben van Franse afkomst. Ik zeg, nou, dan doet u het toch op zijn Frans. En ze zegt, je voet, salut Marie, ik zeg, plein de graaf. Zeg zegt, kent u ook Frans? Ik zeg, ja, en ik heet ook Frans. Yeah, yeah. Nou, dan is de hele bus die lag in een kriek. Ja, ja, ja. Leuk. Ander, <coughs> even spreken. Ander moment. Ik sta... Wij hadden altijd in Schagen een wachtmoment. Kun je even wat drinken en even een plas doen. Yeah. Van een minuut of twintig. Ja. Yeah. En onze, onze parallelbus, de 417, die rijdt richting Opdam. Ja. Yeah. En die komt langs het crematorium van Schagen. Ja. Yeah. Nou, sta, die bus is, die vertrekt altijd even eerder, dus die is weg. En dan komt er een vrouwtje uit de trein vandaan, uh, driftig kijkend, met een A4 in haar hand. Uh, en, en klopt naar mij aan de deur, gaat u, ook, gaat, u, gaat u ook richting crematorium? Ik zeg, nee, die bus is net weg. Oh, oh, nou, en ik moet daar toch zijn, uh, om dat tijdstip, hoe kom ik daar nou... Ik zei, ja, gos, hoe moet dat nou? Ze, weet u wat? Ik moet toch nog tien minuten wachten. Ik breng u er wel even heen. Nou, dat is mm, vanuit schaven van Maan, uh, in de richting uh, uh, Alkmaar. En dan een klein stukje, ik denk, dat red ik wel even in die ja. pauze. Nou, dat kwam uh, perfect. En al rijdend, dat kleine stukje, levensverhalen delend met elkaar. Haar afzetten bij het crematorium. En dan een eye over je wang raken van wat bent u toch een lieve man. En dan vermoed ik me helemaal, wil ik niet opgehemeld vinden. Maar zulke dingen zijn leuk. En ja. als je dan 14 dagen terug, zaterdag 14 dagen terug... je eigen vrouw daar een heel, heel warm... een, een enorm warm afscheid hebt mogen vieren... dan denk je, hé, hey, je krijgt weer een hoop terug. Ja. geven word je rijk. Ja, ja want je heeft uw vrouw verloren... Twee weken geleden. Ja, ja. Want dat uh, dat hebben de luisteraars een beetje meegemaakt. Want ik heb al een paar keer eerder aan de telefoon gehad vanavond. Het is wel bijzonder dat u dit verhaal nu uh, vertelt. Want u uh, nee, heeft ook gewoon een heleboel verdriet te uh, verwerken de afgelopen weken. Ja, maar je, krijgt, je krijgt kracht naar kruis. En ik heb, ik heb uh, vier kind. En ik ben van jong die twee, en die meiden ook. En dat, dat is gewoon... <laughs> ik kan... Als je er alles aan wil doen om het tot een zo goed mogelijk einde te brengen, dan kan je er heel, heel rijk van worden. Ja. Het zelf verzorgen in het mortuarium, het, het, het thuis uh, mogen afscheid nemen, dat is, dat is verrijkend geweest. Ja. En daar, uh, daar kunnen we alleen maar met heel veel, heel veel liefde en, en, en kunnen we daar aan terugdenken. Ja. En dat geeft ook de kracht weer om, om strakjes, om zeven uur gaan, gaan we weg met mijn jongste dochter, haar man en twee kindjes. De kleinste is nog maar, uh, maar 18 maanden, gaan we naar Portugal, want Angelo, de, zijn moeder is overleden. Die was al een hele tijd ziek, die was 384 dat, uh, uh, dat ze overleden is. En in Portugal, die begrafenis is altijd vrij snel na de dood yeah. en die wordt woensdag begraven, dus daar gaan wij heen. Maar yeah. ook daar... Krijg je de kracht voor. Ik voel zoveel marionettetoutjes, zeg ik maar, van bovenaf en steun. Dat, dat ik ook nu in alle rust uh, mijn verhaal kan delen met, ja. met, met mensen. Frans, en ik vind dat, het. Uh, dat, dat werkt als een olievlek. Een, als een, als een, ja, een olievlek van liefde die zich uitdijt. Ja. En daar. Uh, ja, dat. Uh, dat wil ik graag delen. Nou, dankjewel, dat heb je gedaan. Frans, dankjewel. Ik ben blij dat je eindelijk aan de telefoon bent gekomen. En uh, bedankt Geen voor dag. je mooi verhaal. Ik wens je veel sterkte ook uh, bij de komende begrafenis die Alles komt goed, zeg ik altijd maar. Zo is het. Hé, hey, bedankt. Jo, tot ziens. Joep. Ik heb op een andere telefoon, uh, na dit uh, heftige verhaal, heb ik, uh, heb ik ook nog iemand aan de lijn. Dat is Gerrit. Goedenacht, Gerrit. Ja, goeiedag. Ik kom een beetje minder uh, beetje, uh, hard over. Je kom, ik kom wat minder hard over? Ja, je moet, ja ik, ik kan je hart niet horen. Oh, ja. Ja, nou, nou wordt het iets beter. Ja, het wordt iets beter. Oh, de, ja. ik zie ook dat er hier en daar weer aan een knop is gedraaid. Ja. Soms nou, heb je, dat heb je met nieuwe telefoon soms. Ja. Gerrit, um, voor het uh, journaal hebben we nog een paar minuten. Jij had een goede tip tegen eenzaamheid, ja, vertelde je mij. een hele goede tipje Ten eerste vind ik dat je misschien iets minder uh, muziek moet uh, uh, laten spelen. Want ik denk dat er veel meer mensen willen praten. Oh, maar ik draai echt twee, drie plaatjes per uur. Maar we ja, hebben nog daarom, twee minuten. Wat is je goede tip tegen de eenzaamheid? Gerrit, wat is je goede tip tegen de eenzaamheid? Want we gaan naar het tip. Dat is voor, uh, voor mensen die, die zich alleen voelen. Ja. Die, dat, dan moeten de voetbalverenigingen overal in, in elk dorp... Ja. moeten er één of twee voetbalverenigingen onder andere open zijn. De hele dag om een kopje koffie te schenken, ja. al een beetje te eten, een kroketje, maakt niet uit wat. En dat de mensen er zo mee heen kunnen gaan en dat ze daar onder, onderling met elkaar kunnen praten. Want een voetbalvereniging in de kantine is altijd behoorlijk druk. Ja, wat een goede tip joh. Ja. Dat is een goede. En dan kun je, je ook wel weer een beetje aan de, aan de klus als je dat wil. Gewoon eventjes binnenlopen en eventjes... Hoi! Ja. Hoi! Hoi! Ben je er ook? Gerrit, ja. ik vind het een hele mooie tip zo nog aan het einde van het uh, laatste uur uh, van... Uh, van het, uh, oh, oh, je, je ja, schijt er ermee uit? Ja, nee, niet het laatste uur, maar het uh, luisteraarsgedeelte wel... dat de mensen kunnen bellen. We gaan ja. zo naar het journaal. Maar ik wil je bedanken voor je goede tip. Ja! En een goede nacht verder, hè? Ja, hetzelfde. Oké, okay, en wij komen zo met een nachtfijn terug na het journaal van 4 uur.